Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Trit met het NOS Journaal. De Amerikaanse overheid heeft jarenlang een veel te rooskleurig beeld gepresenteerd... van de oorlog in Afghanistan. Uit een intern onderzoek van het ministerie van Defensie... waar de Washington Post uit citeert... blijkt dat de regering wist dat de oorlog niet te winnen was. Tegen het publiek en andere landen werd beweerd... dat de VS belangrijke vorderingen maakte... Voor het onderzoek zijn geheime interviews gehouden met 400 hoofdrolspelers. De oorlog in Afghanistan begon na de 11 september-aanslagen in 2001. Tienduizenden burgers en militairen kwamen om. Een van de bedenkers van de Ice Bucket Challenge is overleden. De Amerikaanse oud honkballer Pete Freight overleed op 34-jarige leeftijd aan de gevolgen van ALS. In 2014, twee jaar nadat de ziekte bij hem was geconstateerd, stond hij aan de wieg van de Challenge. Mensen werden gevraagd een emmer ijswater over zich heen te gooien... of geld te doneren voor ALS-onderzoek. Al snel gingen filmpjes de wereld rond van bekende mensen... die de challenge aannamen en geld gaven. Zo ontving de stichting ALS Nederland in 2014 2 miljoen euro. Nederland steunt Gambia aan de zaak... die het land tegen Myanmar heeft aangespannen... bij het internationaal Gerechtshof. Dat heeft minister Blok laten weten... Gambia spant namens meerdere moslimlanden een zaak aan... vanwege volkerenmoord op de Rohingya-minderheden in Myanmar. De regering van Myanmar ontkent dat het leger iets verkeerds heeft gedaan... en wil daarover getuigen bij het hof. Het FBI-onderzoek naar de banden tussen Trumps verkiezingscampagne... en Rusland in 2016 was gerechtvaardigd... en had geen politieke motieven. Dat concludeert een interne waakhond van het ministerie van Justitie. President Trump noemde het onderzoek altijd een heksenjacht. Het weer. Verspreid vallen er nog buien... maar vannacht is het op de meeste plaatsen droog en klaar het op. Landinwaarts kan de temperatuur tot dicht bij het vriespunt dalen. Morgen eerst droog, en zonnige periode. Later meer bewolking en weer kans op regen. Het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met GFM. Met men. Nu de nacht.